11 uur. Zit van Marlinde met het NOS journaal. Het KNMI heeft een fout gemaakt met het afstellen van de apparatuur die gebruikt wordt bij het meten van de Groningse aardbevingen. De fout werd in augustus 2018 ontdekt en in december zijn de meters opnieuw afgesteld. Het KNMI benadrukt dat het verwachte effect van de meetfout klein is. Minister Wiebes laat de consequenties nu onderzoeken... want op basis van de KNMI-metingen wordt gekeken of huizen versterkt moeten worden... en of huiseigenaren recht hebben op een schadevergoeding. In de Tweede Kamer is met verbazing gereageerd op de meetfout. Regeringspartij VVD benadrukt dat er geen twijfel mag bestaan over meetgegevens. Op Curaçao is vanmiddag de eerste 50 ton aan hulpgoederen voor Venezuela aangekomen. De spullen worden opgeslagen totdat ze daar kunnen worden afgeleverd. Dat lukt nu niet omdat de Venezolaanse president Maduro... de zeegrens met Curaçao, Aruba en Bonaire heeft afgesloten. Ook de landsgrens met Brazilië is dicht. In Venezuela zijn grote tekorten aan voedsel en medicijnen. Volgens Maduro gebruikt de VS de hulpoperatie om zijn positie te ondermijnen... en een militaire aanval op Venezuela te rechtvaardigen. Een zesjarig Nederlands meisje is in Frankrijk zwaar gewond geraakt tijdens een skiles. Ze zat in een stoeltjeslift minutenlang met haar hoofd vastgeklemd. Het meisje werd bovenaan de skipiste bewusteloos aangetroffen. De volwassenen die naast haar zaten leken de hele reis niets te hebben gemerkt, schrijven Franse media. Het meisje is gereanimeerd en per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht.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 Het weer, de temperatuur daalt tot een graad of vijf en er ontstaat op grote schaal mist. Morgen verdwijnt de mist en kan de zon doorbreken. Het wordt maximaal 14 graden. Het weekend verloopt zonnig en zacht. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1320 hier op CFM Zandvoort. Tweede uur nieuwheidsmuziek en twee nieuwe werkjes. Ja, dat weer wel. Eens even kijken, we beginnen met Kurt Rijman, een nieuw artiest voor dit programma. En zijn nieuwe album North Maple Road. Daarna komt Greyhawks met Voice of the Ascensors. Goed, de playlist kan je terugvinden op peacefulradio.info. En natuurlijk ook wat ouder materiaal. We gaan inmiddels, nou, ik denk al rond 15 jaar terug in de tijd. Dat is toch ook wel weer aardig zo oud. Eh, bestaat dit programma eigenlijk al, ja, ben nou wel ouder zelfs, 20 jaar zo'n beetje. Ik weet het eigenlijk niet eens precies. Ik ga erover nadenken. Goed, um, ja, natuurlijk, Kurt achter de piano en hij gaat er iets moois van maken. wwwanelia